10 uur. Het LOS-journaal door Alt Megens. Zeven zorgverzekeraars moeten de Nederlandse zorgautoriteit laten zien hoe ze hun controles van declaraties gaan verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat verzekeraars declaraties laat en niet genoeg controleren. Ook moet er uitgebreider onderzoek worden gedaan naar mogelijke fraude, zegt de NZA. Veel mensen krijgen zelf hun, uh, hun rekening niet. Die gaat naar de zorgverzekeraar toe en de zorgverzekeraar betaalt die. En die zou beter moeten de de controleren of de declaratie ook klopt. Wat wij er vooral willen is dat ze dat systematisch gaan controleren. En dat ze bijvoorbeeld gegevens van ziekenhuizen met elkaar gaan vergelijken. En dan kunnen zien waar vreemde uitschieters zitten. De NZA dreigt boetes op te leggen als de verzekeraars dit jaar geen verbetering laten zien.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 De vereniging vindt dat in het systeem de patiëntgegevens... niet genoeg beschermd zijn, waardoor die in verkeerde handen kunnen vallen. Bovendien zou het EPD een schending van het beroepsgeheim zijn... zegt bestuurslid Herman Suigies. De haken en ogen zitten in het feit dat ik... Uh, virtueel, zeg maar. uh, net alsof ik mijn dossierkast openzet... Mm -hmm. dat iemand daarin kan kijken, dat ik niet weet wie er kijkt... dat ik niet weet welke informatie erover gaat... en dat ik niet weet wat er met die informatie gebeurt. In december werd al een kort geding overwogen. Dat ging uiteindelijk niet door. Er werd gekozen voor een gesprek met de verzekeraars. Maar intussen heeft het bestuur van de Vereniging voor Praktijkhoudende Huisartsen... alle geloof in een goede regeling verloren. De activistische aandeelhouder Frans Vaas vecht het onteigenen van achtergestelde SNS-obligaties aan. Hij richt daartoe de stichting Obligatiehouders SNS op... die de rechtmatigheid van de nationalisatie gaat aanvechten bij de Raad van State. Volgens Vaas zijn er nog veel dingen onduidelijk. Men baseert zich op de interventiewet. En het is nog maar de vraag, maar dat moet de Raad van State beslissen... of die eigenlijk wel betrekking heeft op de categorie obligatiehouders. Die worden daar namelijk niet uh, in genoemd. Als we het over onteigenen hebben, dan heb je een maatregel... die zich richt tot de eigenaren van iets. Nou, wij zijn geen eigenaren van de, uh, van de bank. En Vaas vindt verder dat er te weinig is gekeken naar alternatieven. Zoals bijvoorbeeld het verlagen van de rente op de obligaties... in plaats van ze helemaal te laten vervallen. NS doet vandaag een proef op het traject Zwolle-Roosendaal. Reizigers met een NS-reisplanner Extra kunnen voor aankomst van de trein... op hun smartphone al zien in welke coupés de meeste lege plaatsen zijn. De NS begint op dit traject vandaag een proef met infraroodapparatuur in de treinen. Klanten lopen door de infraroodsensoren. Het systeem telt dan vervolgens het aantal reizigers die zich in een bepaalde rijtuig bevinden. En op basis daarvan geeft hij een, ja, laat ik zeggen, een advies of het druk is of minder druk... En daarnaast krijg je een overzicht van de trein... zodat je ook echt kunt zien waar de eerste klas is... en alle andere dingen als stiltezones en fietsen. De proef duurt drie maanden en kost 2 miljoen euro. Het weer nog vanmiddag droog, geregeld zonnig. Het wordt ongeveer 9 graden en er waait een matig aan zeekrachtige westenwind. Vanavond en vannacht draait de wind naar het noordwesten... en dan volgen winterse buien. ANEB-verkeersinformatie. De ochtendspits is voorbij. Er staat nog een korte file op de A20 richting Gouda. Tussenknopen Terbrechtseplein en Nieuwerkerk aan de IJssel... 4 kilometer na een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij.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 Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op Audi.nl. Visite, visite, een huis vol visite. Om jook, had spontaan een krapwils meegebracht. En daarna kwam joken met de karaoke...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 Sven Kokkelman. De PvdA wil een onafhankelijk onderzoek naar gaswinning in Groningen. Hoe houd je als minister je ambtenaren onder de duim? Werkgevers zitten niet te wachten op een gehandicaptenquotum. Als het economisch niet verstandig is, dan is het voor de totale werkgelegenheid niet verstandig. Dus waar ben je dan mee bezig? En het ochtendhumeur van Hans Beum, het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. De Nederlandse aardoliemaatschappij De NAM heeft een te grote vinger in de pap. als het gaat om de omvang van de gaswinning in Groningen. en ook bij de afwikkeling van de schade die die winning oplevert. moet De NAM op afstand worden gezet. is het betoog van P van Jan Vos. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoezo? Nou, ik denk dat de bewoners van Groningen. recht hebben op een onafhankelijk onderzoek. En als de slagers zijn eigen vlees keurt. en dat is wat nu eigenlijk gebeurt. dan kun je er niet helemaal zonder meer van uitgaan. ...dat mensen alle belangen ook goed in het oog houden. De nam is een commerciële maatschappij en, en die is gericht op het optimaliseren van de gaswinning in, in Groningen. Onze groot maatschappij staat ook heel goed, heel goed voor Nederland. Ja. Maar het is ook belangrijk dat de veiligheid van de bewoners van Groningen in het, in, het, in, het, in het oog wordt gehouden. Ja, kan, met het oog op aardbevingen, de, de risico's daarop. Vorige week liet de minister van de Economische Zaken, Henk Kamp, al weten... ...dat de kans op aardbevingen toeneemt en dat die ook steeds zwaarder zullen worden. Is het stoppen met gaswinning daar een mogelijkheid dan? Nou, het stoppen met uh, gaswinning is op dit moment geen mogelijkheid. Dat zou betekenen dat onze huizen die niet meer kunnen worden met we geen gas meer hebben. Maar dat gaat terug op de mijnen. Dat is de dienst die in Nederland verantwoordelijk is voor ja, het maatschappelijk acceptabele manier winnen van gas. Is gezegd is dat we wel um, het, de gaswinning moeten minderen en dat we die moeten terugbrengen. En dat kan technisch gezien wel. Het probleem is dat het heel veel geld kost. Ja. Je praat over miljarden op jaarbasis. Uh, 2, 2,5 miljard om uh, 20% minder te winnen. En dat geld hebben we natuurlijk op dit moment niet. Dus vandaar dat we zeggen dat, we moeten, dat, dat de minister moeten doorgaan met het winnen van gas. Maar dan moeten we natuurlijk wel weten wat voor een volk dat heeft. Voor de bevolking van Groningen. Ja, nou was er uh, al een onderzoek door de NAM zelf aangekondigd. U zegt, dat moet de NAM niet zelf doen met een keurteslaag zijn eigen vlees. Dat moet een onafhankelijke instantie doen. Nou, daar zit de NAM, uh, is daar ook niet echt rouwig om. Want de topman heeft al laten weten dat hij zich daar weer iets bij kan voorstellen. Met andere woorden, ja. dat punt is al gemaakt. Uh, ander punt is nog dat de commissaris van de Koningin, uw partijgenoot Max van den Berg... een miljard wil van de NAM. Ja, eh, Van der Berg heeft een, een voorschot genomen op, uh, op de schadevergoeding... die uh, de woners van Groningen terecht denk ik, moeten krijgen als hun huizen verzakken... of als er scheuren in ontstaan. Um, als er extra werkzaamheden moeten zijn aan om dijken. Omdat bijvoorbeeld die dijken als gevolg van de bevingen ja. minder sterk blijken te zijn. Dijkgraaf uh, Bert Middel, die zei dat vorige week nog bedrag. in onze uitzending. Sorry dat ik u onderbreek, maar Dijkgraaf Bert Middel zei dat vorige week uh, nog in onze uitzending. Trouwens ook een partijgenoot van u, een oud-Kamerlid. Die zei ook, uh, er moet echt extra onderhoud aan die dijken worden gepleegd. Want anders bij een grote zware aardbeving kan ik niet garanderen dat half Nederland niet onder water komt te staan. Maar des te meer reden om. Ook er heel veel partijgenoten van de Partij van de Arbeid in Groningen. Maar des te meer reden om juist zorgvuldig te onderzoeken. wat er nu eigenlijk precies aan de hand is. en wat we kunnen verwachten in de toekomst. En dan aan de hand van de feiten. vast te stellen hoeveel geld we daarvoor moeten, ter beschikking moeten stellen. Maar ik denk dat, dat, dat het te vroeg is. En het is onverstandig. om nu al eh, te zeggen: van nou dat, dat moet een miljard zijn. dat, dat, dat moet 100 miljoen zijn. Maar Waarom is dat, dat onverstandig? Omdat je hier moet weten wat er aan de hand is. je moet goed inventariseren wat er dan moet gebeuren. En dan uh, kijk je welke middelen dat je daarvoor ter beschikking wilt stellen. Maar om nou een financiële kwestie te maken van iets wat heel erg belangrijk is. Namelijk de veiligheid van de bewoners van Groningen. En het verwarmen van onze huizen in heel Nederland. Dat vind ik op dit moment gewoon te vroeg. Ja, want uh, half Nederland draait op dat aardgas. Trouwens, we exporteren het ook voor een heel groot gedeelte naar het buitenland. En als we die inkomsten kwijtraken, dan heeft de staatskas meteen een gigantisch probleem. Levert ons 11 miljard op jaarbasis op, dat, dat, dat aardgas. Dus Ik bedoel dat is maar. heel veel geld. En overigens is het niet zo dat we alleen maar dat aardgas hebben. We importeren ook uh, aardgas. En we hebben ook verschillende soorten aardgas in Nederland. En, en een deel van het probleem is ook technisch. Het gaat hier om zogenaamd laagkalorisch gas. En je hebt ook nog hoogkalorisch gas, ook in Nederland. En dat kun je ook gebruiken als je stikstof bijmengt. Dus het is een, een ingewikkelde debat. En we hebben deze week hebben we eerst morgen een technische hoorzitting in de Kamer met een aantal experts. Daarna hebben een hoorzitting met belangen. Uh, groepen uit Groningen uh, uh, op woensdag en vervolgens hebben we in uh, donderdag hebben we ook nog een debat in de Kamer zelf uh, onderling met de minister ja. om te kijken hoe dat we dat nu in de komende periode gaan aanpakken. Dus het is een hele ingewikkelde, belangrijke kwestie voor Nederland en dan moeten we nu niet allemaal dingen over gaan roepen, maar we moeten eerst even zorgvuldig kijken wat er nu echt aan de hand is ja. en dan kunnen we vervolgens besluiten nemen. Nou, ik zou het wel op prijs stellen als u er allemaal dingen over roept. Want daarom hebben we elkaar aan de telefoon, tenslotte. Um, de vraag is wat uiteindelijk de uitkomst zal zijn. Namelijk, als blijkt dat uh, door de winning van aardgas... daadwerkelijk de kans op zware aardbevingen toeneemt... wat de minister heeft gezegd. Of het dan redelijk is, ook in uw ogen... dat de NAM bijdraagt aan een schadevergoeding? Dat is zeker. Dat is, de nam is zelfs wettelijk verplicht om uh, de schade te, te vergoeden die, die zij veroorzaakt. Dus dat is eigenlijk uh, niet de vraag. Het gaat er alleen om of dat dan uh, goed onafhankelijk wordt gekeken wat er dan precies aan schade is. Of dat bewoners wel snel nou, genoeg geholpen worden. Dat is één onderdeel van het verhaal. En het tweede is, ja natuurlijk zullen op termijn uh, die, fossiele grondstof, die fossiele brandstoffen, die grondstoffen die raken op... Daarom schakelen we ook over naar duurzame energie. Eh, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En we hebben ook als kabinet gezegd... we moeten van 4 naar 16 procent duurzame energie. Want we kunnen hier niet mee doorgaan. Op deze manier eh, onze grondstoffen winnen. En dat heeft gevolgen voor het klimaat. Maar nu dus ook voor de bewoners van Groningen in de vorm van aardschokken. Juist. Dus voorlopig geen claim van 1 miljard op tafel. Eh, dat is onverstandig, zegt u. En er moet een onafhankelijk onderzoek komen. Precies. Heel goed samenvattend, ik ook Hartelijk dank, meneer Vos. U bent Graag op weg naar gedaan. Brussel. Ik kom op dit moment aan in Brussel-Zuid voor een gesprek met commissaris Hedekaart over het uh, klimaat over de opwarming van de aarde. En gevolg onder andere van de uitstoot van uh, schadelijke stoffen, CO2, uh, van uh, kolencentrales. En ook voor een deel van uh, gas overigens, alhoewel dat gas veel minder uitstoot dan kolen. En u hebt Brussel bereikt per trein, begrijp ik. Pas van spreken met de talie en het is me uitstekend bevallen. Ik dank u wel. Oké, okay, fijne dag, graag gedaan. Dag.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 him apart To watch the way you move It's obvious that you were made for breaking hearts The pout of your lips No song De Zet hem in een spin Gaat ook de rest van de dag niet meer uit het hoofd. Tom Jones was dat met: If he should ever leave you. Het idee dat je er niks meer kan en eigenlijk niet meer bij de maatschappij hoor, vind ik wel heel moeilijk. Gehandicapten willen aan het werk.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 Het gehandicaptenquotum. Ja, het kabinet wil dus een quotum voor arbeidsgehandicapten gaan invoeren. Maar gehandicapten moeten zo aan een baan komen. Maar werkgevers die, uh, zien een quotum niet zitten, hoort u in een reportage van Niels de Jager. Nu, vanaf nu januari, krijg je als werkgever al een mobiliteitsbonus. En dat is eigenlijk simpel een belastingvoordeel. En dat kan oplopen. Tot... In een zaaltje in Utrecht luistert een groepje werkgevers naar een workshop over het gehandicaptenquotum. Moeten ze zich al voorbereiden? Wat zijn de regelingen? Wat soort zaken heb je nu nog steeds voor. Nou ja, die doventolk bijvoorbeeld. Dat soort zaken worden vergoed. Maar ook als iemand in de rolstoel zit, elektrische deur. De workshop wordt gegeven door onbegrenst talent. Een werving en selectiebureau gericht op gehandicapten. Rooshoelen. Wat wij doen is werkgevers die nu al denken: van oh jee, er, wordt, er komt een quotum, Wat gaat dat voor mij betekenen? Hoe moeilijk gaat dat zijn om die mensen in te passen? Waar vind ik die mensen? Zijn de regelingen? Uh, wat kan ik vast doen? Nou, die mensen die geven wij hier alvast uh, wat handleidingen. En ja, voor veel werkgevers zien echt van: oh jee, dit wordt alleen maar lastig. En wat wij eigenlijk in deze workshop proberen te doen, is te zeggen: oké, okay, het is wetgeving, maar als je het op een bepaalde manier aanpakt. Maar kun je er een voordeel van maken? We willen zeggen, men gaat eerder kijken van heb ik ze al? In dan een, dat het een aanmoediging is om mensen aan te nemen. Dus je moet zorgen dat het wel... De werkgevers hier willen nog niet voor de microfoon over het kwotum praten. Maar de werkgeversorganisaties, VNO-NCW en MKB Nederland wel. Die zien helemaal niets in het kwotum, zegt tonschoenmakers. In het algemeen is het natuurlijk zo dat vormen van dwang minder goed werken... dan wanneer je probeert mensen te verleiden om een bepaalde uh, actie te plegen. Het beeld van de voorstanders van zo'n kwotumregeling... is werkgevers hebben jarenlang de kans gehad... om vrijwillig hiermee aan de slag te gaan. Er zijn allerlei stimuleringsmaatregelen. Want er, er zijn wel allerlei regelingen. Maar werkgevers pakken die handschoen niet op. En uh, ja, die hebben eigenlijk een kans om het vrijwillig op te pakken. Hebben ze laten lopen. En nu moet zo'n kwotum maar. Nou ja, Dat betekent dus dat je zo'n kwotum echt ziet. Niet als iets wat economisch realistisch is, maar iets... Uh, wat je de werkgevers maar als last op moet leggen. En dan ben je natuurlijk economisch heel dom bezig. Heel veel bedrijven die nu actief zijn en die graag mensen willen plaatsen... die lopen er ook tegenaan dat het soms helemaal niet mogelijk is. U, u, u zegt, het, het lukt vaak niet, het is vaak niet toepasbaar. Maar willen werkgevers wel? Bedrijven uh, willen dat echt wel. Maar dan moet er een, uh, een, een goede economische basis onder zitten. Kijk, je moet... Altijd beginnen met. Uh, het, het klinkt wat hoekig als je het over mensen hebt. Maar voor een bedrijf moet er altijd een business case zijn om mensen aan te nemen. Als je die niet eerst geschapen hebt, dan gaat het niet gebeuren met geen enkele vorm van dwang. U bent bang dat bedrijven ja, eigenlijk richting liefdadigheid worden geduwd als ik het zo hoor. Als het niet zo is dat er een economische goede. Case wordt gebouwd om iemand aan te nemen. Dan ben je dus bezig bedrijven iets op te leggen... wat niet bij een bedrijf hoort. Een bedrijf moet economisch kunnen functioneren. Als je daar dingen neer wil leggen die, uh, die daar niet bij horen... dan ben je bedrijven op de verkeerde manier aan het, uh, aan het inzetten, ja. Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken kent de bezwaren van de werkgevers. Ja, nou ja, dat, uh, dat kan zo zijn dat werkgevers dat zeggen. Uh, overigens moet ik er altijd bij zeggen... de ene werkgever is de andere niet. Dit zegt VNO-NCW, MKB. Die zeggen eigenlijk van, wij zijn een bedrijf... we willen gewoon zaken doen en niet aan liefdadigheid doen... en zeker niet verplicht aan liefdadigheid doen. Ja, maar nu denk ik dat ik op stoom kom. Want als je mensen met beperkingen uh, als liefdadigheid ziet... dan is er iets niet helemaal jovel met je mensbeeld. Mag ik dat zeggen? Mensen met beperkingen horen gewoon bij ons allemaal. Sterker nog, wij kunnen allemaal een beperking krijgen. Uh, en ik denk dat werkgevers dat ook heel goed beseffen. Ondernemend Nederland die voelt zich niet geroepen om hier... Ja, de maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dat het niet geld oplevert, misschien wel iets geld kost... maar wel dat we met z'n allen daar een, een, ja, een, een mooie land van krijgen. Ja, maar weet u, een, een mooier land krijg je vooral... als de dingen uh, op een logische manier uh, lopen. En dan moet je uh, bij dit soort zaken, als het over de arbeidsmarkt gaat... dan moet je gewoon de economie laten werken. Denkt u met zo'n kwotumregeling... Er, er zullen toch wel wat extra arbeidsplaatsen komen... wat extra werkplekken komen voor gehandicapten? Nou, dat zal ongetwijfeld wel zo zijn. Maar, dat is dan ja. toch winst? Nee, want als daar tegenover staat dat er heel veel bedrijven zijn... die uh, flinke lastenverzwaring krijgen omdat ze uh, het, het, dat, dat niet kunnen... of die business case niet rondkrijgen... ja, dan heb je dus uh, winst geboekt door een paar extra van deze mensen werk te geven. Maar aan de andere kant heb je grote economische schade aangericht. Want uh, als het economisch niet verstandig is, dan is het voor de... Totale werkgelegenheid niet verstandig. Dus waar ben je dan mee bezig? Uh, wat kan iemand wel, wat kan iemand niet? Hoe moet je met iemand omgaan? Daar is coaching voor en daar is vergoeding voor. Dus dat, dat, dat biedt de overheid. Terug in het zaaltje in Utrecht... bij de workshop voor werkgevers over het kwotum. Ik kan je voorstellen in dat hele proces wat op gang komt... Zijn er nu al uh, ja, bange telefoontjes van werkgevers... die zeggen van dat kwotum komt eraan en help, wat moet ik ermee? Beperkt... Uh, we merken dat werkgevers vooral denken, laten we hopen dat het overwijdt. Die hopen dat dat hele kwotum er niet komt. Ja, die hopen dat het nog niet komt. Maar er zijn al wel wat bedrijven die toch zeggen van, o oh jee, uh, ja, het komt eraan. Ook gehandicapten zelf zijn niet altijd enthousiast over het kwotum. Dan word je een troetel gehandicapt of een excuus gehandicapt omdat je er dan zit om de boete te ontlopen. Dat is morgen in de serie Het gehandicapte quotum dat is morgen. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij de KRO via Nederland.nl. Straks, hoe houd je als minister je ambtenaren onder de duim? Eerst nu het ochtendhumeur, hier is Hans Bum. Precies een week geleden kondigde onze koningin haar troonsafstand aan. In de dagen daarna was het een komen en gaan van dankbetuigingen, medeleven en anekdotes... Ik wil niet achterblijven. Ik heb een paar keer voor en met leden van het koningshuis mogen optreden... maar die keer met het ook dat nog team blijft een zoete herinnering. Het was op het Binnenhof. Er waren vele hoogwaardigheidsbekleders bij. U moet weten dat als de koningin ergens komt... dan komen daar vooraf mensen met strakke blikken en strakke pakken... en wokkie-talkies die gaan rondneuzen. Zo ook bij ons in de kleedkamer. Tassen en jassen werden geïnspecteerd, een toilet werd bezocht, alle hoeken en gaten werden besnuffeld. Nou zagen wij er niet al te gevaarlijk uit, dus de sfeer bleef luchtig en de controle was sympathiek te noemen. Er werd ons medegedeeld hoe de procedure was na afloop bij de receptie. Als de koningin ogenschijnlijk zomaar nog wat napraat met enkele van de ongeveer honderd gasten, was ook dat gepland. Haar tijdschema was strak. Het was niet de bedoeling dat wij zelf op de koningin afstapten. Ons optreden verliep naar wens. Het behaagde de koningin enkele keren voluit te lachen. En toen we klaar waren, gingen we alvast naar de legere receptieruimte... die al volledig was ingeruimd met volle glazen en hapjes. Het officiële gezelschap bleef in de ridderzaal. Er kwamen kennelijk nog wat serieuze mededelingen. We pikten alvast een nootje hier en daar, een glaasje. En toen gingen de grote deuren open. Met de koningin voorop kwam het hele gezelschap de grote zaal binnenschrijden. Alsof er geen protocol was, geen tijdschema, geen afstand... liep onze koningin regelrecht op ons af. Ze praatte en lachte en bleef wat hangen. Het was gewoon leuk. Iemand nam daar een foto van, die ik later kreeg toegestuurd. Omdat de koningin daar zo goed op uitkwam, warm, spontaan... stuurde ik die foto naar haar huisadres. Een tijdje later kreeg ik een keurig briefje van het kabinet van de koningin... met een bedankje namens haar... Ik was in eerste instantie een beetje teleurgesteld. Maar ja, ze krijgen natuurlijk duizenden dingen. Daar is geen beginnen aan. Lang leven de koningin. Hans Beum, morgen, het ochtendhumeur van Mart Smeets. Nacht in de baden en daarna met de boeren op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 burger im urlaub und die hochzeit danach latein als leistungsgruß diese frisur und mein glatten vertrag das alles wär nie passiert das alles wär nie passiert das alles wär nie passiert ohne prosecco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 Dat is alles weer niet passiert. van Louisan. Het is vier minuten voor half elf, u luistert naar de KRO op Radio 1. Ambtenaren waren tegen de nationalisatie van SNS Reaal. Ambtenaren hielden een christisch rapport over ProRail achter. Ambtenaren op de ministeries hebben dus heel veel macht. Wat kan een staatssecretaris of minister doen... om die ambtenaren onder de duim te houden? Willem Witteveen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar rechtstheorie aan de Universiteit van Tilburg... ook oud-senator bij mijn weten. Uh, hoe groot is de macht van die ambtenaren nou eigenlijk precies? Nou, dat is altijd heel moeilijk te meten. En uh, als het goed is, is de macht van ambtenaren ook heel constructief. Want zonder dat zou je het land niet kunnen besturen. Nee. Maar het gaat wel eens mis en dan moet er wat gebeuren. Ja, hoe kan het dat ambtenaren, uh, die toch over het algemeen ook rondlopen met grote politieke antennes, zo'n pro-rail rapport onderin een la laten liggen, zodat de betreffende bewindspersonen er niet eens van weten? Ja, dat is een evidente fout, lijkt mij. Ik denk dat je als gewoon burger al weet dat zo'n rapport over ProRail zo belangrijk is dat het meteen naar de minister moet. En als ambtenaren dat niet doen, dan hebben ze daar hun eigen streven bij gehad om de minister onwetend te houden. Ja, met andere woorden, ze bedrijven dan politiek dus. Ze bedrijven dan politiek op zichzelf, ja. Dat is ja. niet goed. En dat mag niet. Nee, en um, ik vind dan ook terecht dat er um, op een gegeven ogenblik, uh, wanneer er uh, afgelegd aan de Tweede Kamer, daarna wordt gekeken wat die ambtenaren nou precies verkeerd hebben gedaan en eventueel ook disciplinaire maatregelen te nemen. Welke disciplinaire maatregelen kunnen worden genomen door een staatssecretaris of een bewindspersoon anders, ministers? Nou, wat eigenlijk moet gebeuren is simpelweg een berisping. Om duidelijk te maken, uh, dit was één keer, maar uh, niet nog een keer. En de verhoudingen moeten zo zijn dat als er iets belangrijks is dat de minister en de staatssecretaris op de hoogte worden gesteld. Ja. Nou is het natuurlijk zo dat ambtenaren uh, zoveel ruimte pakken of kunnen pakken als uh, de minister of de staatssecretaris het toelaat. Sterke ministers en sterke staatssecretaris hebben over het algemeen minder ma te maken met dit soort glazen. Ja, en daarom is ook zo'n moment waarin er een nieuwe regering aantreedt uh, en de verhoudingen dus echt nog een beetje open liggen, is een, is een moeilijk moment waarop ambtenaren dus juist extra terughoudend zouden moeten zijn met het grijpen van, van macht. Is het omgekeerde vaak niet meer waar? U bedoelt dat... Uh... Uh, dat momenten dat zijn waarop de bewindspersonen laten gelden. Ja, dat is ook waar. Je moet, moet duidelijk maken waar je staat. En ik denk eigenlijk dat dit probleem een kans biedt aan de bewindslieden... om duidelijk te maken dat zij greep willen hebben op hun ministerie... en wat de spelregels ook alweer zijn. Ja, dan nou kennen we natuurlijk voorbeelden van een uh, minister van Defensie in de jaren uh, 70, Vredeling... die meteen een paar generaals ontsloeg om duidelijk te maken dat hij de baas was. Uh, we kennen andere voorbeelden, bijvoorbeeld Winnie Zorgdaag als minister van Justitie... die pootje gelicht werd door haar ambtenaarapparaat. Ja. Yeah. Wat is de beste uh, het beste advies? Uh, vanuit uw uh, expertise en hoedanigheid uh, aan, aan het nou, adres van een bewindspersoon? Ik denk dat je hier niet meteen moet beginnen met, met de zwaarste disciplinaire maatregelen. Want dat is denk ik niet, niet aan de orde. Maar ik denk dat als je nou uh, laat uitzoeken... A, ah, waar is het precies misgegaan? Om welke ambtenaren gaat het? En welke schakels in de communicatie zijn niet goed gelopen? Wie was daar ambtelijk gezien verantwoordelijk voor? Uiteindelijk is het natuurlijk de hoogste ambtenaar die daar verantwoordelijk voor is. De secretaris-generaal. De secretaris-generaal. Dan kun je vervolgens zeggen van uh, je roept ze uh, bij je en je deelt een berisping uit... En je maakt ook binnen de organisatie bekend dat die barisme is uitgedeeld en aan wie. En ja. daarmee eh, beschadig je de reputatie van deze ambtenaren. Juist. En geef je aan dat zij heel hard moeten werken om dat vertrouwen van jou als, als winstpersoon weer terug te verdienen. Dus wel degelijk een signaal afgeven, dat is uw da is. Ja, maar het hoeft niet maar... een heel zwaar signaal te zijn. Het maar kan een signaal. licht signaal zijn, ja. omdat dat werkt in zo'n organisatie. En we hm. ons duidelijk maken... Jongens, jullie weten best hoe het allemaal hoort. Dan gaan we gaan ons best doen om het beter te doen. Willem Wittenveen, hoogleraar rechtstheorie... aan de Universiteit van Tilburg, en oud-senator. Ik dank u zeer. Heel graag gedaan. Half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel door naar Jeroen Wielaert in een bus. Uh, nee, in de studio. In Antwerpen zit ik, uh, Sven. En ik, de vraag is, heb, wat voor t-shirt heb jij vandaag aan? Ik heb geen t-shirt aan. Mag dat ook? Mag dat ook. Nou, ik, maar heb je er wel iets overheen aan... Uh, waarover? <laughs> ik heb gewoon een shirt en een overhemd aan. <laughs> ja, okay. En jij? Nou, dus het is, ik heb gewoon een, een, een, een, een, een, een, een zwart t-shirt aan... waarin ik helemaal niets van mijn seksualiteit laat blijken. En dat is hier nu in België, in Antwerpen en Vlaanderen... de grote discussie sinds burgemeester Bart de Wever zich heeft uitgelaten... over de t-shirtdracht van homo's achter de balie in Antwerpen. Maar eerst het nieuws van Dorald Meegers. In Obrent Radio 1. Het NOS-journaal. Een Franse olietanker die bij Ivoorkust wordt vermist, is waarschijnlijk gekaapt. De tanker heeft 17 bemanningsleden aan boord. Afgelopen maanden zijn piraten voor de Afrikaanse westkust weer actiever geworden. Vanochtend nog werd een tanker met chemische stoffen voor de kust van Nigeria aangevallen.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 Het is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen vanuit Antwerpen. Stel, ik moet bij mij in de stad, midden in Nederland... voor een paspoort langs de balie, langs de gemeente. En ik zie achter die balie een meid lopen... met een voorgescheurde spijkerbroek, paars haar... en een veiligheidsspeld door haar linkeroorlel... Dan denk ik, ik hoop dat ik niet lang, te lang hoef te wachten op de afwikkeling. Ik ga gewoon dat paspoort. En het zal me een zorg zijn of mevrouw lesbisch is. Ieder zijn uitingen. In Antwerpen wordt daar anders over gedacht. De nieuwe burgemeester Bart de Wever maakt bezwaar tegen het dragen van regenboog-t-shirts. Al te opzichtige mode voor homoseksuelen, vindt hij. Sinds hij dat heeft gezegd, in de standaard, heeft hij Vlaanderen en Antwerpen over zich heen gekregen. Ik heb hier de Gazet van Antwerpen van maandag 4 februari. Bart de Wever op de voorpagina, een beetje bedenkelijk kijkend, hand voor zijn kin. Hij zegt, ik moet nog anderhalf jaar door de hel. De Antwerpse burgemeester Bart de Wever, lees ik verder, stond dit weekend in het oog van de storm. Zijn uitspraak dat loketbeamten van de stad via hun kledij hun geaardheid niet mogelijk mogen auto's leverde instemming, afkeuring en scheldmeels op. Zelf is hij zwaar aangedaan na de zoveelste rel. Ik vrees, zegt de wever, dat ik nog anderhalf jaar door de hel zal moeten. Als ik mijn mond open doe, zegt hij verder, is het ambras, ruzie. Ik vind dat schandalig. Arme Bart. Ook in Nederland hebben we hem leren kennen als een gewieks bestuurder van de rechterflank. Niet wars van provocatie, maar nu dus aan Bras Veel. Met het tegendeel van omarming door de Antwerpenaren, om te beginnen. Uh, hier hebben we in de studio in Antwerpen Dave Sinardet, is politicoloog verbonden aan Universiteiten van Antwerpen en Brussel. En Jean-Jacques de Gucht, is er ook bijgekomen? Goedemorgen. Dave, Dave Sinadet, wat is hier nou aan de hand? Ja, wel. Um, op zich natuurlijk is dit echt wel een symbooldiscussie, want uh, ik kom wel eens aan Antwerpse loketten en ik heb daar eigenlijk nog nooit iemand met een regenboog-t-shirt uh, zien zitten. Misschien gaat dat uh, vanaf deze week veranderen. Ik kan me inbeelden dat na de uitspraken van de wever en de commotie daarover er misschien wel plots uh, uh, regenboog-t-shirts achter de loketten in Antwerpen opduiken. Um, maar goed, de discussie, als je die opentrekt, gaat natuurlijk over de vraag uh, hoe dat je als stedelijke overheid... Uh, de tegenstelling, of de potentiële tegenstelling... tussen diversiteit en neutraliteit, hoe je daarmee omgaat. En in Antwerpen bestaat er al sinds, uh, sinds 2007, dus ook onder het vorige bestuur... Patrick uh, Janssens, een geliefde burgemeester van meer linkse kant... die ja. is er al mee begonnen, met neutraliteits... Mm, aankleding zou ik maar zeggen. Dat klopt dat kwam een beetje voort uit de hele discussie over, uh, over de hoofddoeken hè. Uh, het is dan ook het hoofdtoekenverbod genoemd uh, wat er in, in 2007 is ingevoerd maar ruimer ging het over het verbod als je in contact komt met de burger als stadspersoneel uh, verbod op het dragen van uh, uiterlijke kentekenen van een politieke, uh, religieuze of, uh, of andere overtuiging nu is natuurlijk de vraag ja, die neutraliteit waar bon, er zijn argumenten voor en argumenten tegen maar als je dan toch kiest voor die neutraliteit als, uh, als stedelijke overheid... ja, hoe ver ga je daar dan natuurlijk in? Hè? Waar ligt de grens? Ja. En ja, de Wever heeft nu met een beetje een raar voorbeeld... over die regenboogtrui ja, toch ook al wat aangegeven... Dat, uh, dat dit misschien toch echt wel in het absurde kan getrokken worden ook. Hè? De grap is ook sinds dit weekend... met de wereldkampioen veldrijden uit Amerika... Sven Nijs in de regenboogtrui. En zelfs uh, Yves de Smet, die herhaalt dat eh uh. Die kan met zijn regenboogtrui zich ook niet meer achter de balie vertonen. Nee, dat is inderdaad een grapje dat ik uh, afgelopen weekend uh, net iets te veel ook heb, circuleren, heb zien circuleren op, uh, op, op Twitter. Uh, iedereen dacht dat hij daar heel origineel mee was, met dat grapje. Uh, maar het is dus op zich wel, uh, wel grappig. Uh, maar het, het tekent ook wel hoe dat er op deze rel is gereageerd, voor een deel. Uh, ook wel met, uh, met veel humor, maar ook wel met ongeloof. En ja, ik moet zeggen, aan de ene kant heb ik het gevoel dat het een beetje een storm in een glas water is, uh, dat het misschien een beetje over de is. Aan de andere kant ja, vind ik dat de Wever op zijn minst gezegd wel bijzonder onzorgvuldig geformuleerd heeft. Uh, hij vergelijkt uiteindelijk een politieke overtuiging een religieuze overtuiging met seksuele geaardheid. Ja, het eerste is duidelijk een keuze, het tweede niet. Uh, hij gebruikt dan ook het woord obedientie. Daarvan zegt hij nu vandaag in de GZ van Antwerpen ja, dat is uh, een beetje een verwijzing naar de tijden dat, uh, dat, uh, dat er nog moeilijk over homoseksualiteit kon gesproken worden en dat men dan zei van, ja, die is die obedientie toegedaan. Hugo Kams noemt dat in zijn column in de Morgen de middeleeuwen. Obedientie, dat is een heel stokoud archaïs woord voor gehoorzaam. Ja, wel ja, het is alleszins een, een beetje een raar gekozen woord in deze context. En het ja. geeft op zijn minst de indruk dat, uh, ja, dat de Wever uh, hiermee bedoelt... dat het toch een soort overtuiging zou zijn... dat het een soort uh, mystieke groepering zou zijn... waartoe uh, mensen zich al dan niet bekennen. Huh? Dus op zijn minst is dat slecht gekozen. Uh, ja goed, moet daar nu heel het weekend... Zijn. Is dat het belangrijkste debat om het heel het weekend over te hebben? Dat is natuurlijk een andere vraag. Ik zou zeggen, Dutroux is erger. Maar in Nederland herkennen mensen ze dit toch? Ook, ook omdat ze Antwerpen misschien wel kennen, van leuke weekendjes uit, als een stad waar alles kan. Maar zegt u, kan alles? Of ik wil bij mij in Meppel of in Antwerpen of in Amsterdam of in Zwolle ook geen regenboogtrui achter de balie. Uh, zegt u, het moet neutraal? Of laat ze maar. Bel er over op 0800 1121. 0800 1121. Tweeten kunt u naar lijn 1. Hashtag lijn 1 en dan niet meer over die regenboogtrui van Sven Nijs. En mee. Naar lijn 1, apenstaatje ntrnl hoop De rainbow van Paul Elstak in Antwerpen, uitgestraald over Nederland. Ik ga nog eens even wat krantenkoppen langs. Hier, uit de standaard waar het allemaal mee begon, interview van Bart de Wever. Gaan ze door op de discussie rondje bakkeleien over Antwerpse tweetloket Janet. Uh, we hebben hier de morgen. staat een kop met... Het is het Vlaanderen van 40 jaar geleden. Uh, een opmerking van meneer Jean Blaute. Binnenkort Antwerpse loketbedienden allemaal in neutraal bruinhemd. M slash V. Met netjes geknipt haar. Met zijstreepje: model burgemeester. <laughs> Jean-Jacques de Gucht. U bent hier... ...als vertegenwoordiger van de Vlaamse liberalen? Ja. En hoe liberaal bent u hierin? <laughs> wel, ik vind uh, dat mensen mogen dragen wat ze, wat ze willen uh, van klededracht. Ik vind wel dat een overheid moet neutraal zijn... Uh, ...als het inderdaad gaat in de lijn van uh, religieuze of politieke overtuiging. Maar dat... Uh, ja, homoseksualiteit of heteroseksualiteit of biseksualiteit zijn geen overtuiging. Dat is een geaardheid. Dus uh, dat op eenzelfde lijn plaatsen is gewoon absurd. Tom Lanois aan de telefoon vanuit Kaapstad. Goedemorgen Tom. Goedemorgen. Hallo. <laughs> uh, het is even een geaardheid hè? Uh, en, en geen overtuiging Tom. U bent al discurrent geloof ik. Ik begrijp ook niet waarom. Ik, ik denk ook dat het echt een hele grote storm in glas water is. Maar het is natuurlijk de vorige burgemeester helaas. Ik heb daar toen grote stukken tegengeschreven terwijl ik een fan van de man ben, het Jansers, die uh, dat reglement heeft ingevoerd waarbij een volstrekte neutraliteit moet uh, gehandhaafd worden als je achter een loket zit. En dat is natuurlijk onmogelijk. Dat wil ik zeggen, uh, als je dan een kruisje draagt, of je draagt het Keltische kruisje met je hardtokker bent, op je T-shirt, of enzovoort. Dus ik, ik ga er dan af. Ikzelf bijvoorbeeld moet ik naar een andere brillenwinkel, want het heel veel mensen draagt, dus ze net nette brillen. Dus waar eindigt dit, waar begint dit? Ik vind dit een verkeerde invulling van neutraliteit. Het is een heel typisch Franse invulling. Als je in Groot-Brittannië uh, uh, bijvoorbeeld in Londen op de luchthaven terminal voorneemt, dan kan je worden gecontroleerd op de veiligheid door iemand met een, een tulband, omdat hij ziek is, je kan iemand met een, uh, een, een hoofddoek hebben, je kan iemand hebben met een keppel. Ik vind dat een veel betere invulling van neutraliteit. Dat alles kan tot als je echt het gezond verstand een beetje wat primeren, als je natuurlijk uit de kant komt, dan weet je dat dat, dan heb je toch gewoon een overste, een dienstoverste die kan zeggen het leek je een beetje beter. ...maar dit wordt zo'n symbolisch stuk dat het verkeerd afloopt. Dit staat voor iets meer, Tom? We zeggen het nooit van die precise, de precisie. Je noemt het symbolisch, maar dit, staat, dit gaat helemaal niet over T-shirts. Maar het gaat over iets heel anders, in kort. Ja, kijk, maar het is één ding. Ik wil best wel allerlei lelijke dingen zeggen over meneer de Wever. maar die is zeker geen homofoob. Maar het is wel in naam, kijk. Eén ding is erger dan, dan een reilnicht en dat is een heteroseksuele reilnicht en dat hebben we nu als burgemeester. Het is iemand die er slaagt om op, op twee maanden tijd na de hele tijd, à la gewoonweg gewoon de, de, de, de media te bespelen. En dat is de bedoeling. Op die manier de belangrijke sociale negatieve maatregelen die je neemt, ja, daar wordt niet over gesproken. Het zijn alleen entertainment debatten. Dus ik voel me niet aangesproken om hier aan deel te nemen, behalve om dat te zeggen. Dit is het debat niet waard, maar wat er gebeurt met de sociale restaurants, wat er gebeurt met sociale voorzieningen in Antwerpen, met wat dan de OVW heet enzovoort. Dat zijn veel belangrijke debatten en daar komen we niet aan toe en dat is ook de bedoeling. Dat is mijn grote probleem met deze burgemeester. Dat is duidelijk wat jou betreft vanuit Kaapstad, Tom Lanois. De lijn is niet al te best, daarom ga ik hier door met Jean-Jacques de Gucht en Dave Sinardet. Dank je wel voor jouw uh, observatie over uh, een heteroseksuele relnicht, Dave Sinardet. Ja, ik denk dat ik dat, dat, dat ik dat deels wel kan onderschrijven, die, uh, die uh, kwalificatie. Ja, vandaag uh, in de GZ van Antwerpen uh, ja, speelt uh, de wever een beetje de Calimero, hè, zoals dat dan heet. Uh, beklaagt hij zich over het feit dat hij niks meer kan zeggen dat alle partijen altijd op hem springen. Uh, bon, aan de ene kant... Kan je inderdaad begrijpen, of, uh, zo, zoals gezegd is uh, heel deze affaire... een beetje ontspoord het afgelopen weekend. Hè, is de vraag of we daar nu heel het hele weekend over moeten, uh, over moeten discussiëren. Maar Tom, de, de, de Tom, Tom, Tom trekt het breder. Hè? Ja. Hij, hij zegt, dit, dit is uh, even een relletje... wat uh, symbool staat voor een, een, een totaal aan politiek. Er zijn wel meer dingen aan de hand in Antwerpen. En wat dat betreft, hij noemt even Wilders... is het herkenbaar voor misschien grote steden in Nederland... Ja, enfin, wat klopt alleszins is dat de Wever een echte, een echte polemist is. Hè? en Iemand die ook wel de polarisatie opzoekt. Vandaar dat ik ook zeg van uh, ja, als hij vandaag nu zijn beklag komt doen, dat is uh, well, niet helemaal geloofwaardig. En zeker de voorbije maanden sinds de Wever die verkiezingen heeft gewonnen, zit je in Antwerpen met een heel sterke polarisatie. Hè? Rond een heel aantal ja, symbolische thema's. Hè? Uh, de Wever heeft het ook al aan de stok gehad met wat hij dan zelf noemt de culturele elite. Uh, dat doet misschien ook wel wat aan, aan Wilders. Linkse hobby's noemen ze dat in Nederland? Wel ja, dus dat, dat, die, die, die ondertoon zit er bij, bij De Wever ook wel wat, wat onder. Er was iets over uh, stadsdichters he, die, die niet meer kunnen. Ja, in dus Antwerpen. vorige week heeft Antwerpen. inderdaad de fractieleider van de NVA in de Antwerpse Gemeenteraad zich laten ontvallen dat uh, de stadsdichters dat men dat, wat, wat hem betreft, beter zou afschaffen. Eerder was er ook al een hele rel over de benaming van het uh, de Koningplein, hier niet ver vandaan. Uh, waar uh, ja, een aantal schrijvers vonden dat. Uh, dat uh, herdoopt zou moeten worden in Herman de Koningplein ter ere van een overleden dichter, ja. waar het nu eigenlijk genoemd is naar een personage uit een, uit een roman die heel belangrijk is voor het Vlaams nationalisme. Dus je voelt dan meteen die symbolenstrijd. De Leeuw van Vlaanderen, de ja, conscience. Inderdaad. En ja, dat soort symbooldebatten, dat stapelt zich maar op de voorbije weken. Nu is het zo, dat wil ik de Wever ook, ook, ook wel gunnen, het is zo dat er een deel van de linkerzijde is dat daar ook altijd wel heel heftig op reageert, dat bij elke Uitspraak van de Wever ook wel meteen de grote woorden bovenhaalt. Uh, maar aan de andere kant, ja, lokt de Wever, lokt zijn partij dat ook wel wat uit? Het dus is het een is lastige een, man in een het, lastige spat. Het is een polarisatie waarvan ik mij ook afvraag wat, uh, wat de stad Antwerpen daar recht aan heeft. Jij zegt de Guts, heeft hij het nee en ja te ja. schudden? Ja, hij polariseert doelbewust, bewust. Hij segmenteert zijn boodschap. Dit is gewoon een. Uh, de redenering die hij naar voren haalt, men valt mij aan, dus men gaat mij nog een jaar en een half aanvallen, omdat ik de verkiezingen gewonnen heb. Het is iemand die polariseert, die op heel doelbewuste momenten naar bepaalde groepen zijn boodschap segmenteert. En heeft dit nu gedaan naar mensen die inderdaad negatief of toch op zijn minst op een bepaalde manier kijken naar homoseksuelen die niet volgens mij de juiste manier is. En hij doet dit doelbewust om die kiezers aan zich te binden. Dat maar gaat nogmaals, aan... zonder dat er echt heel veel regenboog-t-shirts te zien zijn. Nee, maar dus hij, de, dus de, de reden waarom hij het doet is, hij, hij gebruikt nu dit om uh, naar, naar die mensen die negatief staan... ten opzichte van mensen die een uh, andere seksuele geaardheid hebben... dan de heteroseksuele, om die aan zich te binden. Hij segmenteert constant zijn boodschappen. Hij doet dit ook op het, uh, op het nationale vlak. Hij doet eigenlijk constant... Uh, aan communicatie, de redenering van men springt nu allemaal op mij... en ik heb het dat allemaal niet zo bedoeld en ik ben het grote slachtoffer. Ja, dat is kwadje. Dat is Die man uh, segmenteert constant zijn boodschap. Die weet perfect op welke manier hij het volgende anderhalf jaar gaat campagne voeren. En dat, te dat wordt belangrijker andere partijen, dan Antwerpen alleen. Wat uh, natuurlijk, zegt. in tegenstelling tot alle andere partijen... is de partij van de Wever constant bezig met verkiezingen. Uh, en niet met, met het politieke bedrijf aan zich voor die maatschappij beter te maken. Nee, die is met één ding maar bezig. Dat is op welke manier kunnen we in 2014 die verkiezingen uh, winnen... Hij voert, eigenlijk een permanent campagne in, naar hij, hij voert permanent campagne in Antwerpen ja. op deze manier? Ja, dat in gans betreft. Vlaanderen. Hmm. Ja, het Antwerus Burgemeesterschap is voor hem ook zijn campagne voor 2014. Want dat is natuurlijk het echte doel van die partij. Het is een, een Vlaamse nationalistische, separatistische partij. En in 2014 komen er uh, federale en Vlaamse verkiezingen aan. En dat is het grote moment voor die partij om uh, te proberen volledig door te breken, en contournabel te worden... zoals men dat in het mooie Nederlands zegt... Ja. Uh, en zo een heel grote stap te zetten richting uh, Vlaamse onafhankelijkheid. Ik heb een paar, twitters, een paar tweets. Ed Almere die zegt... ik denk dat voor elk vak gepaste kleding belangrijk is. Een medische specialist met een veiligheidsspeld in zijn oor... verwacht je ook niet. En een twitter van John Koenraads, ik ben zelf homo en vind het niet nodig dat ambtenaren dit uiten. Doe maar gewoon normaal, dan doen we al gek genoeg. Dat is een hele mooie Nederlandse... Twitter. aan de telefoon Sven Pichas, hier uit, het re uit de regio Antwerpen... ondervoorzitter van het Roze Huis. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is je opvatting, Sven? Wel, ik, uh, ik ben niet helemaal meegaan in de polemiek van het voorbije weekend... want inderdaad, ik hoorde het net ook al zeggen... Uh, Bart de Wever is daar meester in om van die polemieken te starten. Uh, ik vind het altijd een beetje vervelend dat iedereen hem dat ook kunt. Dat ook iedereen dan uh, bijna over straat rolt, over elkaars uh, voeten struikelt om absoluut die uitspraak nu weer eens te gaan. Ja, opdikken ook, dus uh, nog groter te maken dan ze al is. Ik begrijp die uitspraak veel meer als uh, Bart de Wever die werkgever is, die de neutraliteit van het vorige stadsbestuur gewoon nog iets meer op scherp stelt. En mocht ik nu persoonlijk de burgemeester zijn, mocht ik nu persoonlijk een politicus zijn, ik zal zelfs de hoofddoek niet verbieden achter een loket. Ik, voor mij hoeft een stadspersoneel niet echt neutraal te zijn als wij maar goed helpen aan het loket, als het maar een beetje vooruit gaat. Um, maar ik wil nog wel ermee instappen dat een stadsbestuur daar wel voor kiest. Um, en ik ga vooral kijken, ik ga Bart Wever niet afrekenen op deze uitspraak, maar ik ga wel binnen, binnen twee jaar misschien bij de verkiezingen, maar zeker binnen zes jaar afrekenen op wat hij wel doet voor hobby's en transgenders, uh, om die toch zichtbaar te maken in het straatbeeld, om echt bezig te zijn met de problemen die er bij uh, een deel van die doelgroep nog uh, leeft. Uh, daar, daar ga ik hem wel op afrekenen. Jacob is aan de telefoon. Oh. Ja, goedemorgen. Nou, het is mij duidelijk dat het, het establishment uh, niet kan velen dat er uh, na, na, na tientallen jaren eindelijk zijn, uh, een niet-socialistische burgemeester uh, is in Antwerpen. Maar ik, uh, ik ben het uh, niet, niet altijd eens met, met de NVA, maar ik geef hier de burgemeester van Antwerpen geef het groot gelijk... Uh, want ik hoef ook inderdaad niet te weten uh, of iemand uh, christen is of islamitisch is of uh, homo of hetero of links of rechts. Dat vind ik gewoon, uh, dat hoef je niet uit te dragen in, in een functie. En ik vind je moet ook gezag uit, uitstralen, ook als En Je hoeft echt niet uh, in een, uh, in een kostuum, maar je moet een, uh, ja, een, een, een neutrale kleding uh, dragen. En ik vind dit zo'n typisch Nederlandse uh, uh, reactie. En uh, ja... Wij willen het land zijn, het homo-vriendelijkste land ter wereld. Dat is blijkbaar onze, onze reputatie die we hoog willen houden. En dan komen er dus op Koninginnendag, de Queen's Day, dan komen er ook allemaal homo's naar Nederland. Dat werkelijk totaal nergens op slaat. Nogmaals, ik, ik heb helemaal niets tegen homo's. Het is gelijkwaardig aan, aan, aan, aan welke geaardheid en ook daar gaat het niet om. Maar uh, ja, ik... Uh, nou ja, ik, ik denk dat ik natuurlijk het gemaakt heb ik ben blij met die, uh, met die reactie uit onverdachte hoek van die homo die zegt van, uh, nou ik ben zelf homo, maar ik, ik vind niet nodig dat dat uh, achter het loket, uh, bijvoorbeeld achter het loket, wordt, wordt uitge, uitgedragen. Sven, hier uit de buurt van uh, Antwerpen... doelde naar dat het hem gaat over de werkelijke dingen. Uh, Twitter zit meer in uh, jouw richting, Jacob. Die, zegt, uh, of, die vraagt zich af of het mij is opgevallen... dat progressieve uitingen getolereerd moeten worden... maar of het tegendeel dan verboden is. Alsof wij hier uh, tegen reactionaire uitingen zijn... in deze lijn 1 uitzending. Helemaal niet. We, zijn het, oh, we, gaan het, we moeten het gewoon hebben over reële dingen. Dave Sinadet, wat hoor jij hier in deze... Reacties. Ja, ik ben het wel redelijk eens met wat Sven Pichal zegt. Ik denk dat dit inderdaad een symbooldiscussie is die een beetje uit de hand gelopen is. Goed, uh, dat gebeurt natuurlijk wel meer, hè. en uh, je moet ook wel toegeven dat de Wever daar door op zijn minst een onzorgvuldige formulering wel een beetje de aanleiding toe heeft gegeven. Uh, vandaag is het de Wever, uh, volgende week is het dan weer Elio Di Rupo die in een interview iets zegt dat dan wordt uitvergroot en waar we drie dagen over gaan discussiëren. Goed, zo werken de media ook wel een beetje, uh, en ja, dat moet je als politicus natuurlijk ook wel weten. Hè. Uh, enkele weken geleden had uh, Elio Di Rupo op de vraag of de NVA een gevaarlijke partij is had hij geantwoord antwoord van ja, die is gevaarlijk voor uh, de eenheid van het land... Goed, dat wordt dan ook uh, uitgegroot op, op voorpagina's. Uh, NVA is gevaarlijk zegt premier. Daar gaat de drie dagen lang valt ook iedereen, uh, daar uh, struikelt ook iedereen over mekaar's voeten om daarop te reageren. En dan denk je ook van ja, waarover gaat dit? Dit is een beetje vergelijkbaar en dat overkomt politici dus wel meer. Uh, en ja, goed, daarom is, is het dus ook geen reden om daar dan uh, ook weer uh, uurlang over te gaan zeuren. Uh, We houden het ook bij een half uurtje, maar <laughs> ik noem het ook geen zeuren, Jean-Jacques. Uh, want uh, het is natuurlijk ook evident dat de wever ook zijn aanhang heeft. En dat hij die ook uh, aan zich bindt met zijn retoriek. Wel, dat is wat ik zeg. Dus hij uh, lost op regelmatige basis uh, eigenlijk... Uh boodschappen die voor een stuk waar hij op voorhand weet dat daar reactie gaat opkomen, om bepaalde uh, stukken van de bevolking die die overtuiging toegedaan zijn aan zich te binden. En in deze gaat het over uh, mensen aan zich binden die de overtuiging toegedaan zijn dat uh, het uh, homoseksueel zijn, dat dat op een of andere manier... een soort politieke uh, overtuiging is. Terwijl dat homoseksueel zijn. Het gaat helemaal niet over die t-shirt met die regenboog op. Het gaat hem over het feit dat hij dat op eenzelfde lijn stelt. Dat dat een soort iets is dat een overtuiging of wat dan ook is. Het feit op welke manier hij erover spreekt. Uh, ja, dat, dat uh, zelf al zegt hij in het zinnetje daarna... Ik ben helemaal niet tegen homo's. Ja, eigenlijk moet je dat al niet moeten zeggen. Eigenlijk moet je gewoon... Dat zijn. Dan legt, zijn. Hij, dan legt hij er dus alweer de nadruk, nadruk op. op dat hij er zogezegd niet tegen is. Ik vind het feit dat hij op die manier communiceert... dat dat op zijn minst getuigt van het feit dat hij geen respect heeft... voor uh, mensen die een uh, seksuele geaardheid hebt, uh, hebben... Die, die afwijkt van het heteroseksuele. Maar wat u al eerder zei, hij schetst een kader voor uh, een samenleving. Hoe dat volgens hem eruit moet zien door labels te plakken. Ja. Uh, zijn jullie het er dan mee eens... Uh, dat uh, Vlaanderen... Uh, een stap terug maakt naar 40 jaar geleden... zoals uh, de kop in de morgen van uh, vanochtend? Ik vind dat uh, zeker en vast... Vlaanderen geen stap voorwaarts neemt... met uh, de retoriek van de Wever... en zijn partijgenoot. Ik vind uh, dat een uh, N-VA is een partij... die um, eigenlijk in alle richtingen schiet... zolang het maar uh, de kiezer behaagt... of een bepaald stuk van de kiezer behaagt. En uh, op het moment dat men daar dan op reageert, zich terugpoet op een calimero-rol waarbij het zich aangevallen voelt door het establishment. Wat dat establishment ook zou mogen zijn. Ik krijg daar de kriebels van dat men constant zegt... als wij als liberalen bijvoorbeeld iets zeggen. Dat is het establishment die ons aanvalt. Een partij die 30% heeft, dat is een establishmentpartij. Dan zijn wij eerder gezien degene die moeten reageren tegen de grotere partij. Je kan niet de grotere partij van de andere zijn... en zeggen dat je constant aangevallen wordt. Ik zeg, Dave, in tegendeel... Vlaanderen is geen 40 jaar geleden, maar Vlaanderen was juist alweer zo'n end vooruit. Ook ten opzichte van Wallonië. Uh, in welke zin? Een Welvaart. Uh, uh, enorm te ah, ja. gestegen, economisch gaan het goed. Dan, dan, hebben, we het over, het dan goed. hebben we het natuurlijk over een ander debat. Nu, ik ben het wel eens met Jean-Jacques de Gucht, een van de meer problematische kanten in het discours van de Wever is inderdaad een vorm van populisme. Uh, maar populisme dan in de juiste politicologische betekenis dat je een onderscheid maakt tussen uh, een, een, een elite, het establishment, uh, aan de ene kant dat slecht is en dat alleen maar met zijn eigen belangen bezig is, en dan het volk uh, aan wiens kant dat je dan zelf staat. En dat herken ik soms wel inderdaad in het discours van de Wever. Uh, ook in dat interview uh, zegt het weer, heeft tijd over het establishment en de elite. Ja, sorry, maar als je dus burgemeester bent, als je partij ook al acht jaar in de Vlaamse regering zit, dan hoor je zelf ook natuurlijk tot dat politieke establishment. Ja, wie, Maar Wie Kaats, die kan het een en ander verwachten, ook wij, want het wordt weer uh, door een tweet, een tweet uh, gezeur, van het linkse Journal genoemd. Ik zou zeggen, we hebben geprobeerd meer, uh, de boel eens even heel reëel te bekijken. Uh, daar zal de komende tijd nog heel veel over te doen zijn, want... De wever De Die wil gewoon dat er wat over hem te doen is. Antwerpen blijft een leuke open stad. Jean-Jacques de Gucht en Dave Zienerdet. Dank jullie wel dat jullie hier even over wilden komen meepraten. Van links en rechts, daar gaat het niet over. Bij homoseksuelen gaat het gewoon over wat ze gewoon zelf willen zijn. Dit was Lijn 1 vanuit Antwerpen. Volgende week worden de Edison popprijzen uitgereikt. De grootste kanshebbers zijn deze week live te gast op Radio 1... Vanmiddag vanaf 2 uur in Dit is de Dag, Kees Mayfield. Genomineerd voor de Edison Popprijs 2013. Kees Mayfield. Vanmiddag vanaf 2 uur live in Dit is de Dag. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.